Uur. Het NOS Journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Begrip voor Boerka-uitspraak Welten vanuit eigen kring... maar forse kritiek vanuit de politiek. De Nederlands-Iraanse Bahrami is ter dood veroordeeld in Iran... en Rotterdam zal in stijl afscheid nemen van Moulin. Het is droog, op veel plaatsen is de zon te zien. Het is niet warmer dan min 2 in het oosten en plus 1 in het westen. Vanavond trekt vanuit het westen een storing over met flink wat neerslag. In het noordoosten is dat sneeuw en op andere plaatsen vooral regen. Morgen regent het en het wordt 4 graden.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 Dus kijk hoe het in de, bij de politie valt. Han Busker van de Nederlandse politiebond. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat vindt u van die opmerking van Welten? Nou, ik begrijp de opmerking van Bernard Welten wel. En wij hebben ook signalen uit het korps ontvangen... dat ook daar een begrip is voor de uitspraken van de heer Welten. Dat een politieman of vrouw een eigen afweging moet maken... en dan maar zien wat er van komt. Ja, het zijn natuurlijk politiemensen die uh, vooral ook mens zijn en ook eigen afwegingen moeten kunnen maken. Er is ook nog zoiets als discretionaire bevoegdheid. En dat betekent dat politieagenten uh, de ruimte hebben in een aantal situaties om zelf datgene te doen wat het beste lijkt om op dat moment de veiligheid te waarborgen. En daar appelleert de heer wel aan en daar uh, kunnen wij alleen maar uh, blij van worden. Maar als dat nou in het regeerakkoord komt te staan... Hè, dat er gewerkt wordt aan een boerkaverbod, de politie heeft dan toch de politiek uh, gewoon te volgen? Of zie ik dat verkeerd? Nee, maar ik geloof ook niet dat er een discussie is... over uh, wie het gezag in dit land uh, vertegenwoordigt. He, dat uh, dat uh, wil ook de MPB helemaal niet oproepen met deze discussie. Ik heb het de heer Welten ook niet in die zin uh, horen zeggen. Maar het is wel zo dat er ook een discretionaire bevoegdheid van politieagenten is. Ja, en dat ze... betekent dat, dat er ruimte is in een aantal gevallen uh, om uh, nou goed denken, te handelen. Als je, en... een, uh, als je ergens een aanrijding ziet gebeuren als politieagent, dan ga je daar eerst op van bespreken. Ja, en uh, het is ook zo uh, dat we in dit land hebben gezegd van nou oké, okay, er is een snelheidsbepaling op een aantal snelwegen van 100 km per uur. En uh, moet je nou bij 105 elke keer schrijven, of kun je ook nog wat ruimte nemen om te kijken hoe je de veiligheid het beste waarborgt. Want dat is uiteindelijk waar de politie natuurlijk voor staat. Toch is het een belangrijk punt, hè, wat het kabinet betreft. Dat weet u ook wel. Nou ja, uh, of het er komt is nog de vraag. Maar goed, uh, als het dan komt, dan uh, zal het ook zo zijn dat je daar gewoon aan moet handelen. Maar dan nog, wat ons betreft, appelleren aan het gezond verstand van de politieagent is prima. Is het eigenlijk wel een issue? Komen politiemensen vaak uh, mensen in boerka tegen? Uh, wat hoort u zoal op de werkvloer? Nou ja, ik denk net zo vaak als de gemiddelde burger in dit land. En dan is het maar een, een heel klein probleem. De politie staat voor hele grote uitdagingen en uh, dat de prioriteit dus op dit moment uh, bij Politie Nederland ligt bij vooral het oplossen van zware criminaliteit en het handhaven van de veiligheid, lijkt mij uh, vanzelfsprekend. U heeft begrip voor de uitspraken van Welter Hambusker van de Nederlandse politiebond. dank u wel. De Nederlands-Iraanse Zaghra Bahrami is in Teheran ter dood veroordeeld. Bahrami kreeg de doodstraf opgelegd voor het smokkelen van drugs. Dat vonden ze zondag al gewezen, maar het komt nu pas naar buiten... want haar advocaat had zwijgplicht, zo laat de dochter van Bahrami weten. Correspondent Thomas Erdbrink in Teheran... is het nu echt einde verhaal voor Bahrami?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 Nou, ja, dat is onduidelijk. Ik verwacht dat dat binnen de komende maand of binnen de komende twee maanden gaat gebeuren. Wat er nu eerst zal gebeuren is dat de advocaat van mevrouw Bagrami uh, in hoger beroep zal gaan. Uh, en zal vragen of die eerste doodstraf wegens drugsbezit, iets wat mevrouw Bagrami zelfstellig ontkent, uh, of die teruggedraaid kan worden. Nou, Dat, dat wordt dus een zeer ingewikkeld uh, uh, uh, ja, uh, restprobleem. En, en een moeilijke rechtszaak ook. Met name omdat de Iraanse autoriteiten zeggen van... ja, wij hebben de bewijzen in handen. Wij hebben 400 gram cocaïne gevonden. Eh, bij mevrouw bavar ook nog eens 400 gram opium. Dus voor ons is het duidelijk. En dan is er ook nog die andere zaak van de politieke activiteiten. En dat ligt ook niet makkelijk hier natuurlijk. Dat ligt ook niet uh, makkelijk. Hoe moet je dat eigenlijk voorstellen, de doodstraf in Iran? Dat, dat ziet er niet al te best uit, denk ik. Nou, ik kan je vertellen dat is vanochtend voor het eerst sinds tien jaar... Uh, iemand terechtgesteld in de stad Teheran. Uh, dat was uh, in een wijk uh, praktisch bij mijn huis om de hoek. Je moet je voorstellen, er komt dan s ochtends een, uh, een kraan aangereden, uh, een menigte verzamelt zich en uh, ja, dit ter dood veroordeelde, in dit geval een uh, moordenaar, wordt uh, ja, opgehangen aan die kraan en komt dus om. En daar staan de mensen bij te kijken? En daar staan de mensen bij te kijken. Ja, denk je dat er nog ophef komt over deze zaak? Ik denk dat het nu aan het ministerie van Buitenlandse Zaken van Nederland is om uh, duidelijker op te treden naar de Iraniërs toe. Er was een paar maanden geleden de kans van minister Rosenthal om met minister Motaki, toen nog minister van Buitenlandse Zaken van Iran, te praten over deze zaak. Dat is toen uh, niet doorgegaan, met name omdat Rosenthal het vliegtuig van de heer Motaki niet van bandstof wilde garanderen. Ik denk dat de Nederlanders nu een assertievere houding moeten nemen, omdat ja, één doodstraf is al wat, maar twee wordt natuurlijk helemaal moeilijk om terug te draaien.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 Onrust over de Mexicaanse griep. Gisteren werd bekend dat er afgelopen december in de regio Nijmegen... twee kinderen van 4 en 11 aan het virus zijn overleden. En dat leidde vanochtend tot extra telefoontjes bij de GGD. Veel ouders willen weten of hun kind gevaccineerd kan worden. En die ouders worden dan door de GGD doorverwezen naar de huisarts. Volgens de huisartsenpost in Nijmegen zal het vaccinatiebeleid voorlopig niet worden aangepast. Wel wordt gevraagd om extra alert te zijn, zegt de voorzitter van de huisartsenpost in Nijmegen. We wijzen ouders en dokters erop dat ze vooral moeten letten op uh, naast de gewone griepsymptomen zoals moeheid en koorts en, en, en hoofdpijn spierpijn, en dat soort dingen op de benauwdheid, op kortademigheid in korte tijd, of een ongewoon ernstig ziek zijn, wat het dus niet past bij een normale griepbeeld, als kinderen ongewoon ernstig ziek zijn, en op een snelle achteruitgang. Dat zijn eigenlijk wel de voornaamste... Allaamsundomen waarbij we tegen de ouders zeggen: in dat geval altijd onmiddellijk met huisarts contact opnemen. Nee. vanochtend werd bekend dat die twee overleden kinderen voor ze bezweken nog bij de huisartsenpost in Nijmegen zijn geweest. Maar dat ze na controle weer naar huis mochten. En daarna verergerde hun toestand plotseling. En die kinderen zijn dus bezweken. Volgens de voorzitter van de huisartsenpost is het logisch dat daardoor mensen extra voorzichtig worden. En dat zal ongetwijfeld leiden tot meer drukte bij het ziekenhuis. We hebben natuurlijk eh, nogmaals eh, ouders en ook huisartsen geattendeerd op die laatste tonen waar ze extra alert aan moeten zijn. En natuurlijk er ongetwijfeld om die reden ook wel wat meer ingestuurd te worden. Dat zal zeker het geval zijn. Want ja, het zijn natuurlijk dramatische belopen die geen enkele huisarts eh, natuurlijk in de koude kleer gaat zitten. Dus je zult ongetwijfeld wat voorzichtiger zijn. Dat zal vast wel gebeuren. Dan het dioxineschandaal in Duitsland. De Voedsel- en Warenautoriteit heeft aanwijzingen dat besmette eieren vanuit Duitsland in Nederland terechtgekomen zijn. De VWA weet niet of ze in winkels zijn verkocht. Volgens het Duitse ministerie van Landbouw zijn 136.000 met dioxine besmette eieren geleverd aan een bedrijf in Barneveld. De eieren zouden op 3 en op 5 december zijn geleverd door een bedrijf uit de deelstaat Saxen Amhalt in het midden van Duitsland. Dat bedrijf mag inmiddels geen eieren meer leveren. Volgens het Duitse ministerie is er geen besmet vlees of veevoer aan Nederland geleverd. Grote aantallen dode vogels die zomaar uit de lucht lijken te zijn gevallen. Met oud en nieuw waren het merels in de Amerikaanse staat Arkansas. Gisteren in Louisiana ging het om spreeuwen. En vanochtend zijn er in Zweden bijna 100 dode kouwen gevonden. Op het eerste gezicht zonder verwondingen. Verwonderlijk verhaal. Volgens Bruno Ens van So van Vogelonderzoek Nederland is het inderdaad opmerkelijk. Het is wel heel uitzonderlijk. Het gebeurt niet, niet heel erg veel, nee. En, uh...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 Ja, er is bijvoorbeeld in januari uh, vorig jaar is er een heleboel dode spreeuwen gevonden in de buurt van uh, Gorkum. En, en daar is eigenlijk nooit volgens mij echt een goed antwoord op gekomen wat daar de, de, de, de oorzaak van was. Want er is er geen storm en geen hagel en bliksem? Nee, nee, nee. nee nou, kijk, de, de, wat ook wel gebeurt is dat tijdens trek vogels uh, door, uh, door uh, lichten doorzegedeerd door raken als er. Uh,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 wereldwijd over dit soort kwesties uh, geïnformeerd raken door, door alle media. Bruno Ens van Sovon, Vogelonderzoek Nederland. En wie in ons land uh, aantallen dode vogels vindt en dat dan gek vindt... wordt verzocht dat te melden op de site van Sovon. In Brabant heeft de taskforce Hennep zijn eerste arrestaties verricht. In Breda zijn vier mannen en een vrouw aangehouden voor handel in softdrugs. woordvoerder van het team over de details van de zaak... Die vijf aangehouden verdachten die werden maandagavond op de heterdaad aangehouden bij de verkoop van een uh, grote partij hennep.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 Supporters van Feyenoord kunnen zaterdag op de Colsingel afscheid nemen van Koen Moulijn. Zowel de herdenkingsdienst in het Maasgebouw als de uitvaart is besloten. Wel kunnen belangstellenden in de Kuip de herdenkingsdienst op een videoscherm volgen. Na afloop vormen supporters een erehaag vanaf het hek... waar de rouwstoet het stadion rond kwart voor drie zal verlaten... en via de Colsingel rijdt de rouwstoet naar Crematorium Hofwijk. Koen Moulijn overleed gisteren, hij is 73 jaar geworden. Verdediger Gilles Zwets keert terug bij Feyenoord. Zwets komt transfervrij over van AZ, waar hij geen speeltijd meer kreeg. De Belg wordt nog medisch gekeurd. Hij tekent als het goed verloopt een contract tot het eind van het seizoen... met optie voor nog een seizoen. Hij gaat vrijdag mee met de selectie naar het trainingskamp in Oman. Zwets speelde in het uh, seizoen 2003-2004 ook al voor Feyenoord. Dan tennis. Timo de Bakker en Robin Haasen hebben een wildcard gekregen voor het ABN Amro toernooi in Rotterdam. Verder zijn Ivan Ljubicic, Michael Lodra en Gilles Simon toegevoegd aan het deelnemersveld. En ook is het contract met toernooidirecteur Richard Krajicek verlengd. En ook met de hoofdsponsor met drie jaar. Het ABN Amro tennis toernooi wordt gehouden van 7 tot en met 13 februari. Het is 14 over 1, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Vanuit eigen kring is er begrip voor uitspraken over de naleving... van het boerkaverbod van de Amsterdamse politiechef Welten. Maar vanuit de politiek krijgt hij felle kritiek. De Voedsel- en Warenautoriteit heeft aanwijzingen... dat besmette eieren vanuit Duitsland in Nederland terechtgekomen zijn. Maar de VWA weet niet of ze ook in winkels zijn verkocht. En Rotterdam zal aanstaande zaterdag groot uitpakken... om afscheid te nemen van voetballegende Koen Moulijn.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 Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. In de financiële wereld is wat discussie ontstaan over het voortbestaan van de Amsterdamse beurs. De laatste dagen zouden wel eens kunnen zijn geteld daar. De beurs zelf wil daar in ieder geval niks van horen. Misschien kan financieel geograaf Rodrigo Fernandez uitkomst bieden. Deel 3 van het radiodagboek van dieetgoeroe Dr. Frank. Met zijn dieet worden sommige diabe diabetespatiënten van de insuline afgeholpen. En dat wil elke dokter wel voor elkaar krijgen, toch? Toen dacht ik, nou valt heel Nederland over me heen. Nu gaat iedereen dat trucje toepassen. En geloof me, dit is de grootste teleurstelling die ik de afgelopen jaar heb gehad... dat niemand dat heeft opgepakt. Straks naar half twee, daarin gaat Stand.nl. En daarin gaat het over de uitspraken van de Amsterdamse hoofdcommissaris Bernard Welten... Die heeft gezegd dat hij het Boerka-verbod niet zal handhaven als dat door de Tweede Kamer komt. Welten zei dat hij burgerlijk ongehoorzaam zal zijn als de regering het verbod gaat invoeren. En ook is hij tegen de animal cops die het kabinet wil aanstellen door Welten de cavia politie genoemd. Volgens de Amsterdamse korpschef zijn er andere prioriteiten. De regeringspartij en ook de PVV vinden dat Welten zijn boekje te buiten is gegaan. Wat vindt u? Onze stelling straks. Korpschef Welten is te ver gegaan met zijn uitspraak over het boerkaverbod. Bent u daarmee eens of oneens? Laat het weten via de sms 7070, kost wel 50 cent. U kunt ook gratis bellen naar nummer 0800 1101. U Mag stemmen op onze website www.stand.nl en twitteren naar edstand.nl. Dit is Radio 1. Lunch. Er is in de Financiële Wereld discussie ontstaan over de Amsterdamse beurs. Ooit het kloppende financiële hart van Nederland. Handelaren klonten dus samen aan de grachten... bepaalden het straatbeeld daar op het beursplein en in de omliggende horeca. Maar die tijden die zijn al lang voorbij. De Amsterdamse beurs is opgegaan in de New York Stock Exchange... en de handelaren zijn van de vloer verdwenen. Heeft de Amsterdamse beurs in deze vorm nog bestaansrecht... Of is het op doeken van beursplein 5 alleen maar een kwestie van tijd? Ik praat erover met financieel geograaf Rodrigo Fernandes... van de Universiteit van Amsterdam. En hij schrijft op dit moment ook aan een proefschrift... The Decline of the Amsterdam Financial Center. Uh, meneer Rodriguez, uh, sorry, meneer goeiemiddag. Goedemiddag. goedemiddag. goedemiddag. Uh, even terug naar de historie. Hè. Uit welke tijd stamt die Amsterdamse effectenbeurs eigenlijk? Nou, de, de huidige effectenbeurs die stamt uit het eind van de, ja, uit van, van de 19e eeuw. De, daarvoor zijn er natuurlijk andere beurzen geweest. En die zijn, uh, dat waren eigenlijk losse verbanden die af en toe bij elkaar kwamen, een formele aannamen, weer uit elkaar gingen. Maar de, de, de, huidige, de huidige structuur uh, die uh, ja, de vereniging van de, effecten, van de effectenhandel, dat is eigenlijk in, ja, in, in, die in 1998 is afgeschaft, die heeft ongeveer zo'n 140 jaar zo uit mijn ja. hoofd bestaan. En ik begreep ik nou dat ze vroeger gewoon met aandelen door de stad fietsten met bakfietsen. Ja, nou ja, tot, tot uh, midden jaren zeventig, tot eind jaren zeventig was uh, de handel in, in effecten, Dus uh, ja, obligaties en aandelen was gewoon een, een papieren zaak. En uh, ja, als je iets gekocht of verkocht had, dan moest het gewoon uh, fysiek van de ene plek naar de andere plek. En dat ging met de bakfiets toen nog? Ja, of tassen ja. Op, op, op, een visie, op, op een fiets. Dat, ja. En in de jaren tachtig had je natuurlijk wereldwijd had je de, ja, de, het enorme hoogtepunt van al die beurzen met, met uh, laten we zeggen, Gordon Gekko voorop, hè? Ja, de, de jaren 80 was voor, voor Amsterdam ook uh, een hoogtepunt, de jaren 90 ook. Uh, eigenlijk de, de geschiedenis van de afgelopen 40 jaar is continu stijgende handel, grotere omzetten, sneller, uh, ja, grotere afstanden die werden afgelegd door, door de handel. Dus, uh, ja, het is eigenlijk ja. een. De afgelopen veertig jaar is het eigenlijk een groot groeiverhaal geweest. Gordon Gekko is die man die uh, zeg maar de hoofdpersoon in die film, Wall Street uh, met Michael Douglas, die speelt hem. En uh, met zijn bekende uitspraak Greed is Good. Uh, dat waren toen die tijden. Ja. Wa waar is de omslag gekomen als het, uh, met betrekking tot Amsterdam? Nou ja, het is natuurlijk een, een, een lang verhaal. De, de Amsterdamse beurs is eigenlijk uh, lange tijd was het echt het, het succespaard van, van het Amsterdamse Financieel Centrum. Zeker in de jaren 70 was het een heel innovatieve plek. Uh, de optiebeurs is opgericht, maar ook tal van andere projecten zijn opgericht en het was echt, ja, liep zijn tijd ver vooruit in vergelijking met andere beurzen. Uh, de jaren tachtig is het echt. Uh, ja, groeide het als kool, zeker toen de uh, optiebeurs uh, ja, aan begon te slaan bij het bredere publiek. Uh, maar ja, toen begon de concurrentie te komen vanuit Londen. In 1986, uh, ja, dat heette de Big Bang. Toen werd uh, de Londense beurs werd, uh, grootschalig geliberaliseerd door Margaret Thatcher. En uh, ja, van, vanaf dat moment zie je dus eigenlijk dat er een steeds grotere concurrentie tussen beurzen komt... Beurzen die moeten dan steeds meer en sneller hun, uh, hun handelssystemen aanpassen. En om die aanpassingen te kunnen maken is steeds meer geld nodig. Dus dan zie je op een gegeven moment dat beurzen zelf ook naar de beurs gaan. En, en, je, hebt, je ziet bijvoorbeeld dat, dat andere, uh, zoals Brussel, Luxemburg, Ierland... Die, die, die, die, die pikken dan een klein stukje uit die markt. Amsterdam heeft dat niet gedaan. Uh, en daarvan wordt dan nu wel eens gezegd dat het een beetje de koopjeskelder is voor de beurs van New York, Londen of Parijs. Nou ja, dat, dat, dat weet ik niet. Ik denk um, ja, bij een beurs moet je altijd heel goed in de gaten houden dat het natuurlijk meerdere kanten heeft. Uh, het, aan de ene kant is het een plek waar, waar, waar mensen aandelen kopen en verkopen. Maar aan de andere kant is het ook een plek waar, waar bedrijven en overheden geld vandaan halen. Uh, en voor uh, ja, middel, middelgrote bedrijven in Nederland. Uh, is het uh, niet te doen om op een hele grote beurs uh, geld van de markt te halen. Want dan ben je gewoon veel te anoniem. Dan kent niemand je. In Nederland ben je veel dichterbij. Dus het heeft een hele uh, belangrijke functie uh, voor die bedrijf. Dus een beurs heeft gewoon verschillende belangen. En uh, ja, het is dus belangrijk om niet alleen maar naar één belang, dus bijvoorbeeld de investeerder, te kijken. Maar ook naar die bedrijven die die beurs gebruiken om aan mm. geld te komen. Uh, maar goed, dit verhaal wat u nu houdt, dat, dat staat toch een beetje haaks op de man die eigenlijk de discussie een beetje aangezwengeld heeft: Patrick Beiersbergen. Dat is de hoofdeconoom van de Vereniging van Infectenbezitters. Ja. Uh, die vreest namelijk leegloop uh, bij, van de beurs van Amsterdam. Uh, een beetje hetzelfde lot als de beurzen van Rotterdam en in Den Haag is overkomen. Nou, kijk, er is al, al heel lange tijd uh, is er een leegloop gaande. Uh, of eigenlijk, ja, leegloop is niet het goede voorbeeld. Er is gewoon een, een, een al heel lange tijd: is er een, is er een zijn er heel veel veranderingsprocessen de afgelopen 40 jaar, de afgelopen 15 jaar, steeds sneller, de afgelopen 10 jaar nog steeds sneller. Uh, sinds uh, 2007 is er is een nieuwe Europese wetgeving van kracht, waardoor ook niet-traditionele beurzen uh, handelsplatformen uh, mogelijk zijn. Juridisch mogelijk zijn dat zijn allemaal virtuele platforms. Vaak worden die door één bank of bedrijf opgezet en die concurreren dan weer met traditionele beurs. Dus er, er is ontzettend veel gaande en er is ontzettend veel handel... wat van de ene plek naar de andere plek gaat. Uh, nieuwe handelstechnieken die komen nou, elk jaar doen die wel een intrede. Um, ik denk dat het belangrijk is om te zien dat een beurs die heeft heel lang bestaan... en voor de midden- en lange termijn zullen we een beurs nodig blijven houden. En het zou denk ik heel kortzichtig zijn om op basis van dingen... die vandaag de dag gebeuren een besluit te nemen die hele... Ja, lange consequenties kan hebben. Dus u zegt eigenlijk van uh, eigenlijk wat Euronext zelf ook zegt... Hè? want die hebben natuurlijk gereageerd op dat verhaal van die uh, van bij van, die van uh, nou, zo vaart zal het echt niet lopen... en we blijven nog wel een tijdje bestaan. Nou ja, kijk, het kan heel goed zo zijn... Uh, dat, uh, dat er meer en meer handel plaatsvindt op die plekken... Die, waar, de, waar de meeste handel al plaatsvindt. Uh, omdat daar misschien de beste prijsvorming tot stand komt... omdat daardoor de meeste goed, goedkoopste diensten geleverd kunnen worden, et cetera, et cetera. Maar uh, om dan te zeggen dat daarmee automatisch het einde van de Amsterdamse beurs tot stand komt. Ja, dat, dat ik, ik moet dat nog zien gebeuren. En ik denk dat het ook onverstandig is... omdat de beurs heeft heel veel verschillende functies. Ook bijvoorbeeld voor, uh, voor de staatsschuld, voor het uitbrengen van staatsobligaties, et cetera. En zeker bijvoorbeeld als we zien hoe snel dat kan gaan in de eurocrisis... lijkt me heel onverstandig om, om zo'n hmm. een, ja, een belangrijke asset... van de Amsterdamse Financieel Centrum, omdat dat zomaar... Uh, ja, om nou. daar van de deuren te sluiten. Maar ze moeten dus wel op hun tellen passen, zegt u eigenlijk. U waarschuwt ook een beetje. Dank voor nu, Rodrigo Fernandez. Uh, reacties in de politiek zijn ook wisselend. Van zeer onwenselijk, zegt het CDA, van tja, zolang het werkt, dan werkt het. Dat zeggen ze bij de PvdA. Uh, ik praat er nog even over door met Robin Fransman. Goedemiddag. Goedemiddag. Adjunct van het Holland Financial Center. En dat is eigenlijk een Nederlandse club opgericht um, um, nou ja, eigenlijk om, om, om die beurs een beetje... Um, uh, te ondersteunen, zal ik maar zeggen. Uh, 120 is een uh, stichting die uh, Nederland als financieel centrum in de breedte versterkt en promoot. Ja. Uh, als u het verhaal van Fernandes hoort, wat, wat, wat, wat, wat, wat denkt u dan? Nou, uh, kijk, vroeger was een beurs een fysieke ontmoetingsplaats waar een heel veel mensen bij elkaar kwamen. En dan kon je echt spreken over dat een beurs een locatie had. En uh, tegenwoordig is natuurlijk alles digitaal en alles gaat via digitale netwerken. Het is net zoiets als vragen waar is het internet gevestigd. Ja, Dus hoef jij, niet, hoef jij geen beurs te hebben. En dus, dus zou je dus bijna denken van dan, dan is het inderdaad gauw gebeurd daar in Amsterdam. Nou wat je natuurlijk ook ziet is dat uh, een, een heleboel beurshandel niet meer plaatsvindt via de traditionele beurzen. Maar via alternatieve beurzen. Uh, dat is een proces wat al heel lang gaande is. En op dit moment zie je dat zo'n 40, 50 procent van alle aandelenhandel plaatsvindt op die alternatieve beurzen. Dus, dus ja, dat is een, een, een trend die onontkoombaar is. Ja. En, en het, kijk, het gaat natuurlijk niet om waar is die beurs gevestigd. Het gaat om uh, andere belangen. Het gaat a, om werkgelegenheid. En b, om kunnen we uh, bedrijven die kapitaal nodig hebben, of overheden die kapitaal nodig hebben, kunnen we die van kapitaal voorzien... Ja, en, de, en zeker, kijk, die werkgelegenheid die is groot in Amsterdam gebleven. Amsterdam zit helemaal vol met beurshandelaren. Ja. Met marketmakers, met custodians. Maar, met maar ze, zit in, ze, ze, met ze, ze zitten niet allemaal meer op beursplein 5? Nee, het is verspreid over de hele stad. Ja, ja. En, en dus even de centrale vraag, hè? de Amsterdamse beurs blijft die nog bestaan? Ja. Nou, dat is makkelijk. Ja. <laughs> Dank u wel. Ja, die blijft bestaan. Kijk, uiteindelijk, als je ziet wereldwijd, dan zie je dat uh, bijna 100% van alle bedrijven die naar de beurs gaan, die doen dat op een lokale beurs. Kijk, als jij een, een, een Nederlands bedrijf bent en je wil uh, naar de beurs, dan kun je dat in principe overal ter wereld doen... Maar dat kan in Amsterdam net zo goed als in elke andere stad. En waarom zou je dan, ja. uh, waarom zou je dan niet voor Amsterdam kiezen? Als, als, als, weet je, als je daar je hoofdkantoor zit ja. en hier zit je accountant en je advocaat en, uh, en je bank. Uh, dan is dat gewoon het, het, het makkelijkste en het goedkoopste. En dat zie je dus ook in de praktijk. Dat, dat bedrijven daar wereldwijd voor kiezen. Als jij een Chileens bedrijf bent, ga je heel lekker in Santiago naar de beurs. En het is voor een Hollandse belegger net zo makkelijk om in Chili te beleggen als voor een Chileense belegger om dat in Amsterdam te doen. Ja. En daarom ben ik ook helemaal niet bang voor dat die lokale beurzen gaan verdwijnen. Goed, dank voor de uitleg. Robin Fransman, adjunct van, uh, van het uh, Holland Financial Center. Oh. Het Radio Dagboek. Deze week met... Frank van Werkum, voor sommigen misschien beter bekend als Dr. Frank, mijn alter ego... Ik begeleid mensen naar een gezonder gewicht. En dat doe ik in mijn ziekenhuis met patiënten. En dat doe ik hier met deelnemers van het programma Afvallers XXL. Ja, dokter Frank staat sinds zijn doorbraak in 2009 volop in de belangstelling. Toch heeft hij een tijdje een mediastilte ingelast. Omdat het hem eigenlijk allemaal een beetje te veel werd. En nu zoekt hij die media wel weer op omdat hij een missie heeft. Namelijk het insulinegebruik bij diabetici terugdringen. En zo komt het dat hij vanochtend een journalist van de NRC ophaalt van de trein. Normaal gesproken zet ik hem altijd op het parkeerterrein wat zo ver mogelijk weg is. Want? Uh, A, dan loop ik tenminste nog een beetje. Dat is daarbij dat achter, dat gebouw achter die bomen. B, ik vind wij artsen hebben gezonde benen en de patiënt moet ze dicht mogelijk bij parkeren. Dus dit is uh, leg de afstandsbediening in uh, de hoek van de kamer, zeg maar. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Het gaat om simpele tips. Ik weet dat. Uh, ja, ja. Ik stel kwaadaardiger dat belachelijk willen maken, maar die hebben nee. zelf nog nooit een patiënt behandeld, dus die weten echt niet waar ze over praten. We hebben zojuist Rinskje Koelewijn van het station gehaald uh, voor een interview. Uh, zij werkt bij de NRC en uh, ze wou zijn een diepte-interview met mij aangaan. Ik ben heel benieuwd wat dat diepte betekent, uh, maar dat zullen we wel zien. Maar wat we, u, u zei, u wil wel wat afspreken? Ja, ik krijg een inzage. Ja, ja, ja, en... Uh, en, oh ja, we, hadden, uh, we hadden een deal trouwens met de NRC, dat is wel goed om even te vertellen. Uh, ik zou in dit interview meewerken als uh, Rinske haar best zou doen... haar invloed zou aanwenden om mijn abonnement op de NRC thuis ja. te bezorgen. Ja, en uw buurman. En mijn buurman. En de buurman. Ja, voor oud-voorzitter van de Kamer van Koophandel, belangrijk meneer... bekende Aan Nederlander Aan Beuningen. uit Beuningen. <laughs> ben ik een BN'er, ja of nee? Uh, ik word herkend hier in het ziekenhuis, uh, maar dat is natuurlijk niet zo ongewoon... Uh, als dokter ben je natuurlijk wel gewend dat mensen je op straat gedag zeggen... en dat je bij mezelf nadenkt, wie was dat ook alweer? Want je ziet natuurlijk toch 30 mensen per dag op je spreekuur. En ja, dan kan je ook niet iedereen onthouden. Uh, wat ik wel, ja, wel grappig vond, is dat, ik, uh, dat er onlangs een uh, mevrouw kwam met haar kind, een zoontje. Het zat het jochie zijn, een jaar of tien. En dat ik een handtekening wilde zetten, die was speciaal voor mij meegekomen. Nou, dat vond ik toch wel komisch eigenlijk. Uh, maar ja, is dat een BNR? Ach... Ik weet het niet. Uh, laat ik zeggen, het is, uh, het is een nevenverschijnsel... maar het is, het is absoluut mijn wens om een beheerder te zijn. Krabbel, krabbel, krabbel. Ja, nee, dat... Uh, dat... Maar u, bent van, u bent van nature, volgens mij uh, heeft u een hoge verbranding. Ik ben een druk mannetje, bedoel je? Ja? D dit was een aardige manier om te zeggen. Ja. ja, ik ben... Ik zit nooit stil. Uh, als ik thuis... Ik heb een hangmat gehangen tussen twee bomen ergens midden in het bos. En als ik dan een half uur stil lig, dan uh, moet ik eruit... Ik vind een half uur al heel knap eigenlijk. Ik had een, een, een begeleid. Die man die had een aanzienlijk overgewicht. En die had suikerziekte. En daar zat hij met insuline te rommelen. En uh, via vier kwam hij bij mij terecht. Omdat hij al had gehoord dat daar wat aan te doen was. Die heb ik op het dokter Frank dieet gezet. Dus hij is aan de koolhydratarme voeding gegaan. Ik heb zijn eiwitpercentage gelijk gehouden. En binnen twee weken was hij van zijn suikerziekte af. En deze man was uh, het beste vriendje of drinkenmaatje van, uh, van Jules Paradijs. En dat is de hoofdredacteur van de Telegraaf. Dat wist ik op dat moment ook niet. En een dag later werd ik door de Telegraaf opgebeld van... joh, uh, mogen we eens even langskomen? Want dat, dat vind ik toch wel leuk, zo'n dieet. Nou, kom maar langs. Ik heb toch niks te doen. Dus dat, uh, dat kwam mooi uit. En niet weten dat daar een cameraploeg bij zat. En een, uh, uh, een journalist of twee journalisten zelf... met een mannetje vier kwamen ze binnen... En ze zetten die camera aan. Ja, en als het over overgewicht gaat, ja, dan kan ik lul als een gieter. Dan blijf ik maar praten. Dus in, in, in, in een kwartiertijd stond er een, uh, een mooi stuk op de camera. En een week later was het verzoek of ik mee wilde werken... om tien lezers van de Telegraaf te helpen af te vallen. Maar dat, ja, dat was eigenlijk het begin van, van het hele gebeuren. Toen dacht ik, nou valt heel Nederland over me heen. Nu gaat iedereen dat trucje toepassen. En geloof me, dit is de grootste teleurstelling die ik de afgelopen jaar heb gehad... dat niemand dat heeft opgepakt. Maar als je dan met simpele dingen... wat is er simpeler dan een dieet? Mensen van de insuline kan afhalen, denk ik... ja, jongens, daar zouden we veel meer aandacht moeten, aan moeten schenken. En daar ga ik vanmiddag over praten met een grote zorgverzekeraar. Maar daar heb ik wel drie jaar lang aan alle deuren lopen kloppen van... jongens, mag ik binnenkomen? Want ik heb een heel leuk idee over het behandelen van diabetes... suikerziekte type 2 met dieet- en uh, leefstijlveranderingen? Uh, nou, volgens mij zijn we er. Dat was de laatste vraag. Prima, wat een leuk interview. Dank je. Dr. Frank was dat in gesprek met uh, verslaggever van NRC Handelsblad... Rinske Koelewijn en die zorgverzekeraar. Dat is dan even een nieuwtje. Even een nieuwtje, niet verder vertellen, is mensis. Dus misschien dat hij dan binnenkort wel met dat project van Dr. Frank in zee gaan. Dagboek werd gemaakt door Anne van der Veen. Terugluisteren kan via lunch.ncv.nl/slash radiodagboek. Zometeen in stand.nl gaan we het hebben over de uitspraken van Bernard Welter, de Amsterdamse korpschef. Nu eerst Dick Terhark. Radio 1: Het NOS-journaal. De Voedsel- en Warenautoriteit heeft aanwijzingen dat besmette eieren vanuit Duitsland in Nederland terechtgekomen zijn.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 De regeringspartijen VVD en CDA en gedoogpartij PVV... ergeren zich aan uitspraken van politiechef Welte van Amsterdam. Die zei dat hij een eventueel boerkaverbod niet zal uitvoeren. Drie partijen vinden dat het korpschef zich aan de wet moet houden. De Partij van de Arbeid heeft begrip voor Welte. En supporters van Feyenoord kunnen zaterdag op de call single afscheid nemen van Koemolijn. Zowel de herdenkingsdienst in het Maasgebouw als de Uitvaart is besloten. Wel kunnen belangstellenden in de Kuip de herdenkingsdienst... op een videoscherm volgen. En dat waren de hoofdpunten.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 Opmerkelijke uitspraak van de Amsterdamse hoofdcommissaris Welten... gisteravond in het NTR-programma vijf jaar later. Ik geloof er niet in dat wij, uh, dat wij uh, vrouwen... dat we die gaan arresteren. Een zeer opmerkelijke uitspraak. Hij heeft gewoon die wetgeving uitgevoerd. Hij stelt eigenlijk dat hij zijn, gebruik, zijn verstand nog steeds gebruikt... daarmee suggererend dat deze regering zijn verstand niet zou gebruiken. Hij is echt zijn boekje volstrekt te buiten gegaan. Ja, de heer Welts heeft een probleem met de, de uitspraken die hij heeft gedaan... en de minister zal uh, met hem in uh, gesprek moeten. Veel kritiek dus op de Amsterdamse onze korpschef Bernard Welten onder meer van VVD-kamerlid Hennis Plasgaard... en PVV'er Hero Brinkman. Na zijn uitspraak dus over het niet naleven van een mogelijk boerkaverbod. Een politiecommissaris die burgerlijk ongehoorzaam is, dat is ongehoord, zegt de gedoogcoalitie. Moet de politie klakkeloos doen wat ons kabinet opdraagt... of kan een politiecommissaris zelf ook nog prima beslissen... waar de prioriteiten van zijn korps moeten liggen? Ik ga erover praten met Magda Bensen, die is D66-kamerlid en voormalig korpschef. Dag, mevrouw Bensen. Goedemiddag. Er zijn altijd aan het begin van Stand.nl drie keuzes. Daar mag u alleen maar ja of nee op zeggen. Ja. Hier is de eerste. Ik doe altijd wat Alexander Pechtold mij opdraagt. Nee. Ik heb meer vertrouwen in de politie dan in de politiek. Uh, dat is een hele lastige. Ja, daar moet je lang over nadenken. Uh, ja. De, meer in de politie dan in de politiek. Ja, zegt ja. hij. Okay. Ja. Uh, de wet is heilig en moet worden uitgevoerd. Ja. Goed, nou, u mag als luisteraar natuurlijk ook meepraten over deze stelling. Korpschef Welten is te ver gegaan met zijn uitspraak over het boerkaverbod. Bent u daarmee eens of oneens, sms dat naar 7070, dat kost 50 cent. U kunt ook gratis bellen naar nummer 0800-1101. U kunt stemmen op onze website www.stand.nl en ook twitteren naar hetstand.nl. Korpschef Welten is te ver gegaan met zijn uitspraak over het boerkaverbod. Dat is onze stelling. Mevrouw Bensen, bent u daarmee eens of oneens? Nee, ik ben het daar niet mee eens. Ook al omdat um, ik... ik... Proef enige Pavlov-reactie bij de coalitiepartijen. Want als je goed luistert naar wat Weld heeft gezegd... dan is hij begonnen met het als een complex dilemma te schetsen. En dat kan ik mij goed voorstellen. Omdat uh, ik vind vanuit mijn politieke overtuiging... dat het boerkaverbod um, ja een beetje een, een politiek uh, schijnverhaal is. Want is het nou Echt een probleem, ja dan nee. Vervolgens heeft hij gezegd... nou ja, dat ze als die wet er zou komen... dat mensen daarop aangesproken zouden moeten worden. Voor de goede maar woorden, dat ze niet... Die, die, die wet is er nu nog helemaal niet. En die wet maar... is er nog niet. Dus je weet niet wat er in die wet komt te staan. En mensen arresteren omdat ze een boerka dragen, dat is hetzelfde... als mensen met een kapot achterlichtje van hun fiets arresteren. Hmm. Toch, uh, want dat is allemaal waar. En er is ook een verklaring tussen gekomen van de woordvoerder van uh, Welten... die ook uh, eigenlijk een beetje samenvat wat u nu net ook zegt. Toch hebben we ook nog even de transcriptie van die uitzending erbij gepakt. En op het eindvaart ja. uh, interview Jeroen Pauw aan hem... Uh, bent u burgerlijk ongehoorzaam aan het worden? En Welten zegt dan, soms wel. Ja, maar ik denk dat iedereen wel eens burgerlijk ongehoorzaam is... Dus ik, kijk, het was met een knipoog, zo heb ik dat gezien. Overigens hoef ik de heer Welten niet te verdedigen... want dat kan hij zelf buitengewoon goed. Maar ik vind wel dat we het over de feiten moeten hebben. En hij heeft aangegeven, die wet is er nog niet. Wij weten niet wat er in die wet uh, wordt opgenomen. En ik kan mij niet voorstellen dat er een wet komt... waarin komt te staan dat mensen gearresteerd moeten worden... als ze een boerka dragen. Ik denk dat we het wel over ernstiger delicten kunnen hebben... Ja. nee, dat is zo. Maar goed, als we deze regeringscoalitie, ze reageren niet, uh, niet voor niks zoals ze reageren. Dat hebt u al ja. gehoord in de loop van deze ja. ochtend. Ja. Uh, die zijn wel degelijk van plan om, om daar maatregelen te nemen. Nou ja, goed. Um, ik, ik, denk, ik wil echt eerst afwachten wat er in die wet komt en welke uh, sanctie, hè, welke had, had, had strafmaat er komt. Had Welte dat dan ook niet moeten doen? Voordat hij nu dus al een voorschot daarop neemt. Nou, ik vind dat politiemensen uh, ook best mogen deelnemen aan het maatschappelijk debat hierover. En dat is wat hij ook gedaan heeft. Uh, ik zou het toch wel buitengewoon betreuren dat wanneer uh, vooral politiemensen die dan toch hoog in zo'n politieorganisatie uh, zitten... Uh, dat zij niet meer uh, zelf mogen blijven nadenken en mogen deelnemen aan het uh, uh, maatschappelijk hmm. debat... Dus ik, uh, ik ben echt heel blij dat politiemensen zelf blijven nadenken. Ja. Maar mogen, de... ze ook, mogen ze ook burgerlijk ongehoorzaam zijn? Want dat zegt hij min of meer. En u zegt ja, dat dat mag iedereen wel maar hij is wel de hoofdcommissaris van de politie van Amsterdam. Dat is volgens mij ja. toch wat anders dan dat ik zoiets zeg of, of dat dat zegt. Zeker, maar het is maar net de vraag of hij in dat opzicht dan burgerlijk ongehoorzaam is... Kijk, prioriteiten waar de politie zich mee bezig uh, moet houden... daar gaat ook nog steeds de burgemeester en de officier van justitie over. Dus ik kan mij heel goed voorstellen, als die wet er komt dat er dan gekeken wordt, welke capaciteit moeten we daar nou uh, gaan, uh, in gaan steken? Of zeggen we van andere zaken, uh, uh, bestrijding van kinderporno... nou, ik kan het hele rijtje van prioriteiten ook van dit kabinet wel noemen. Uh, daar, daar geven we echt voorrang aan. En laten we wel wezen, er wordt steeds maar geroepen wat de politie moet doen... maar er komt geen extra politieagent bij. Nou ja, de Cavia politie daar heeft hij ook het een en ander over gezegd. En dat vindt de PVV ook niet leuk. Nee, dan, ja, ik kan me voorstellen dat zij dat niet leuk vinden... maar ik heb ook al verschillende keren in de Kamer aangegeven... laten we nou toch eens ophouden met die animal cops... en laten we de capaciteit daarin zetten waar het buitengewoon hard nodig is. En dat is de bestrijding van de zware georganiseerde criminaliteit... en bijvoorbeeld de aanpak van kinderporno. Dat zijn voor mij veel belangrijke dingen. Ik zeg niet dat je niks moet doen aan dierenmishandeling... maar dat gebeurt op dit moment ook al. Nee, daar heeft trouwens de burgemeester van gezegd, Van de Laan... Ja, ik ik ben het eigenlijk helemaal met Welten eens. Maar dit wordt vanuit Den Haag uh, ingestoken, aangezwengeld. En, en dan hebben we dat uit te voeren gewoon. Nou ja, dan heb je dat natuurlijk ook uit te voeren. Dat snap ik ook wel. Maar laten we uh, het wel binnen de proporties houden. Hè. Er wordt nu een heel groot issue van gemaakt. Terwijl ik denk, zorg nou eerst is dat die wet er komt. Die wet die moet in de Kamer behandeld worden. Dan gaan we kijken wat erin staat. Welke sancties er dan worden opgelegd. En dan moet je als politie uh, je natuurlijk voegen naar het bevoegde gezag. Ja. Maar Den Haag is niet alleen het bevoegde gezag. Hè? Nee. Laten we dat ook helder stellen. PVV-Kamerlid Brinkman, zelf trouwens oud-politieman... die zei... Uh, ja, ik ik vind dat de opstelte moet ingrijpen, de minister. Uh, hij zegt de politie behoort ondergeschikt te zijn aan het bevoegd gezag. De regering en de Kamers maken de wetten. De politie heeft dat uit te voeren. Ja, maar in diezelfde uh, taakopdracht van de politie... zit ook een zogenaamde discretionaire bevoegdheid. Hè, de politie man en vrouw op straat... die mag binnen natuurlijk de kaders van de wet zelf ook afwegingen maken. En als je dus uh, uh, op straat uh, uh, bezig bent met het handhaven... dan mag je dus ook zelf de afweging maken als je een winkeldief ziet. Uh, ga ik daar achteraan? Of loopt er een mevrouw met een boerka en moet ik die gaan aanspreken? Maar, maar, maar waar... Ligt dan, waar ligt dan de grens? Nou, die grens ligt binnen wetgeving. Maar je zult dus altijd met prioriteiten te maken hebben. En die prioriteiten, nogmaals, die worden in de, in de lokale driehoek gesteld. Dus met burgemeester, met de officier van justitie en met de politiechef. Um, en er komen natuurlijk ook prioriteiten uit Den Haag vandaan. Nou, en dan uh, moet je uh, met elkaar kijken... is daar nou allemaal wel voldoende capaciteit voor? Ja. En, en dit is dan de hoofdcommissaris van de politie van Amsterdam. Die zegt dit. Uh, en u zegt, ja, ik vind eigenlijk dat hij zich daar in mag mengen. Maar goed, zijn agenten, zijn ondergeschikten... zien dit ook allemaal. En uh, ja, als die ook maar een beetje... hun eigen uh, regels gaan handhaven en uh, erop nahouden... dan wordt het toch ook een beetje een rommeltje. Dat is ook wat Brinkman zegt... Uh, ja, maar we, er we is gaan, nog we geen naar, wet. We gaan naar een Bananenrepubliek, zegt de heer op Ja, nou ja, ik, ik zou ook kunnen zeggen: beveel is beveel. Hè? En daar willen we ook niet aan. Um, dus uh, A, ah, er is nog geen wet. Dus je hmm. weet helemaal niet wat er in die wet komt te staan. We weten alleen dat er in het gedoogakkoord staat. dat gezichtsbedekkende uh, kleding verboden gaat worden. Nou ja, wat betekent dat dan in wetgeving? Dat wil ik eerst allemaal nog wel eens zien. En ik vind dat dit buitengewoon zwaar wordt uh, aangezet. En ik vind dat de politie zich met andere dingen moet bezighouden... Dan, zich hier, dan dat de politiek zich hier nu druk over maakt. En u zegt beveel is beveel. Dat, dat, daarmee verwijst u naar uh, eerdere periodes. Is dat ja. niet wat ver? Nou ja, dat zal misschien wel wat ver gaan. Maar ik, en nogmaals, ik ben blij met gezond verstand van politiemensen. En ook in dat soort situaties uh, waren er politiemensen met gezond verstand... die niet alles maar uitvoerden wat hen klakkeloos werd opgedragen. Dus ik, uh, ik denk dat je steeds moet appelleren aan gezond verstand van politiemensen. Hmm. Ik lees een reactie voor van een van onze luisteraars. Die heeft uh, geschreven, uh, naar aanleiding van de stelling die de hele ochtend al op onze site staat. En die zegt, een korpschef dient zijn taak uit te voeren en zich niet in het politieke debat uh, te mengen. Welten is politieman, geen politicus. Schoenmaker blijft bij je leest. Ja, dat, dat, ik snap zo'n reactie wel. Maar aan de andere kant, de politie is de organisatie die vooraan staat als het gaat om het signaleren van maatschappelijke uh, zaken. Het zou toch raar zijn als de politie zich daar niet in kan mengen? Nee. Um, ja, goed, daar verschilt u dus van mening over in ieder geval met deze luisteraar. Ook met, met de, de coalitiepartijen, want die zijn uh, een beetje boos. Um, Weld heeft wat dat betreft wel een beetje een reputatie, hè? want die is al vaker op die manier in aanvaring gekomen. Ja, hij maakt af en toe van zijn hart geen moordkuil. En soms is dat handig en, en soms is dat minder handig. Maar goed, dat, dat moet hij zelf voor zichzelf uh, uh, verklaren. Daar ga ik helemaal verder niet op in. Nee, mijn rol is nu vanuit de politiek kijken wat dit betekent. En dan constateer ik dat uh, de, de VVD en de PVV zich hier erg boos over maken. Maar als ik, want u noemt het transcript, transcript ik heb het vanmorgen, nog weer een keer extra uh, na zitten te kijken, ja, dan vind ik dat er toch wel de nodige nuance in zit, uh, ja. zoals een corpschef een dat mag zeggen. Nou ja, goed, ik, ik, ik lees het voor en u hebt de beelden erbij gezien en u zegt, uh, hij, hij zei het met een, een glimlach, dus in die zin was het ook misschien een beetje ironisch bedoeld van dat burgerlijk ongehoorzaam zijn, maar uh, goed, feit is dat hij het gezegd heeft en dat er nu een hoop commotie over ja, is. Ja, en soms wel, hè. Hij heeft gezegd, burgerlijk oor... de vraag was, dus u bent burgerlijk ongehoorzaam en toen zei hij, soms wel. Ja, ja. Uh, dat is waar. Um, nog even, want hij gaat 1 november weg, Bernard Welten. Um, praat hij dan ook vrijer, denkt u? Dat weet ik niet. Ik weet überhaupt niet of hij 1 november weggaat. Want heb ik hem gisteravond niet horen zeggen. Ik dacht dat hij per 1 november stopt. In ieder geval in Amsterdam. Hij wilde geloof ik wel kijken of hij verder bij de politie nog iets uh, ging doen. Maar ik dacht dat hij in, in november in Amsterdam stopt. Nou, dat zou kunnen, dat hij, dat hij voor zichzelf dat besloten heeft. Maar dat weet ik verder niet. Gaat hij dat wel halen? Of denkt u dat hij het nog zo'n staatje gaat krijgen... dat hij misschien eerder weg moet? Nou, ik zou het buitengewoon betreuren... als dit zulke gevolgen gaat krijgen dat hij weg moet. Laten we toch alsjeblieft een beetje bij de realiteit blijven. Zullen we eens kijken wat onze luisteraars vinden? En dan kom ik zo meteen graag bij u terug... om die reacties met u door te nemen. Uh, de stelling dus. Korpschef Welten is te ver gegaan met zijn uitspraken... over het Boerkaverbod. Um, voorlopig eens, 68 oneens 32. En er is veel gestemd nu al, 1849 hmm. mensen. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, met Romeo Holst. Ik ben oneens met de stelling en ik geef uh, een commissaris Welten gelijk. Hij is een man uit de praktijk, hij weet hoe het aanpakt. En die mevrouw heeft gelijk langs. Eerst met de wet komen, het is typisch het rechtse tje en... De schoothond van PVV, VVD die erover schuld. Meneer Brinkman doet goed om eerst... Hij was ook ongehoorzaam. Toen hij politieman was, notabene gezopen heeft. En zich is gaan verschuilen. Dus ik ben het eens met meneer Welten. Laat PVV en VVD ervoor zorgen. Eerst de wet, meer capaciteit, politiecapaciteit in Amsterdam en over de hele Nederland. En dan pas kijken als Welten het kan uitvoeren. Nogmaals, Welten is een man uit de praktijk. Hij weet wat hij zegt. Meneer... Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, hallo, ik denk School. Mag ik even drie korte opmerkingen maken. Ik ben heel het ook he? eens met de stelling. Ja. Ten eerste is, er is hier niets nieuws onder de zon. Want de politie, die handhaafde, wetten al jarenlang niet in Amsterdam. Onder die slapjeans van Job Cohen En die wel, zijn de no go areas voor homo -joden En eh, in de vorm van wijken en parken waar ze niet kunnen komen. En er is een verschrikkelijke staatterrorisme waar we zelf getuigen van zijn. Ja, regelmatig dit, was al, dit was al heel lang die nummer één. Dus ik wil graag. Het nou, tweede is heel kort. Ja. De tweede is dat ik. wij, wij hebben, zoals. Iedere Nederlander hebben we gestemd op de Tweede Kamer en de regering... en niet op burgemeester en niet op commissaris Welte. Ja. Met andere woorden, de politie maakt de wet niet... en de politie bepaalt het niet. We zijn hier niet in de politiestaat. Derde en punt. dat moet meneer Welten weten. Derde punt... En, en, en, en het derde punt is, het gaat hier helemaal niet om het Boelka-verbod... maar ik kan me wel begrijpen, dat is een beetje pro-Welten... dat hij hier een signaal wil aangeven aan de regering... dat de regering eens moet ophouden met bezuiniging op de politie... want kennelijk is het de heer Welten bij de nieuwjaarsborgen... een beetje in de verkeerde keugelgat geschoten... namelijk dat hij weet het ook niet meer, ziet het ook niet meer zitten... al die problemen die erop afkomen... Ja. dus de regering mag hem Goed. wel een keertje steunen met wat meer politieagenten. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Zeg maar. Ja, hallo. ja zeg maar. Hallo. Uh, ja, ik heb, heb niet zoveel woorden nodig als, de, als mijn voorganger... maar ik vond het wel interessant om te horen. Uh, ik ben het eigenlijk wel eens met deze meneer, uh, meneer Welting. En ik, ik, uh, ik vind het heel interessant dat hij eigenlijk zijn mening op deze manier weergeeft. Nog net even voordat hij, voordat hij stopt. Mm. U, um, u, u vindt ik dus denk... niet dat hij te ver is gegaan? Nee, nee. Nee, nee, absoluut niet. Ik vind het juist leuk. En ik denk dat we eigenlijk behoefte hebben aan meer van dit soort mensen. Uh, Klokluider is een groot woord, maar ik vind dat hij dus... Uh, het, het, het, het, dat mensen dat boerkaverbod of dat ze een boerka willen dragen, dat dat respect is ...om mensen dat te ontzeggen. Dat, dat gaat mij te ver. En ik denk dat het, dat het de vrijheid van meningsuiting aanpast... ...om daar ook nog een wet over te maken. Hmm. Ik kan het bij tijd die politiek niet meer volgen. Nee, dank u wel. Stam.nl... Ja, goedemiddag met uh, Jacob Grits. Nou, uh, meneer Welten doet een beetje denken aan een burgemeester in oorlogstijd. En ik vraag me af, uh, soms leven we in ab, ab, uh, Absurdistan. Wie wordt de oorlog uh, erbij gehaald. Heer... Dat heeft mevrouw Berndsen net ook al. Ja, dit riekt naar een soort capitulatie voor een gelukkige, zeer kleine groep ja, religieus, wat fanatieke mensen of op zijn best puberende moslima's. En dat er wordt gezegd van ja, ook door uw gast, dit behoort niet tot prioriteiten. Uh, ja, of, of, of dat er, zoals ook in het gemeentelijk vervoerbedrijf, uh, uh, er wordt gezegd: ja, we willen geen gedoe. Dus ja, er wordt, er wordt gecapituleerd. Gecap en dit is zo Amsterdam op zijn smalst dat uh, ja, als, als die mensen uh, zo, zo graag in, in een boerka willen lopen, dan hebben ze daar misschien, willen ze daar misschien een statement mee ma ma maken dat ze ook kwaad zijn op de Israëlische couillonering van de hmm. Palestijnen. Nou, tot zover houdt de overeenkomst uh, met hun gedachtegoed uh, ook maar, op. Maar vindt u maar dat zo'n politiecommissaris, een... zo politiecommissaris dan niet prioriteiten moet aanleggen? Zegt van, ik heb maar een beperkt aantal agenten, moet ik die nu achter allerlei... Nou, ik geloof dat het er 16 zijn in Amsterdam heeft, die in een boerka lopen aansturen? Heeft, misschien een beetje een, een punt en ook uw gast, maar uh, ik, ik, ik, ik, ik, ik weet niet of dat uh, zijn hoofdgedachtegang uh, is, of dat hij denkt, zoals, zoals typisch Amsterdam, het anti nederlander beleid van, van Amsterdam, al hmm. decennia, van uh, ja, we willen geen gedoe. Het zit uh, wat He? u betreft dieper. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. U spreekt met uh, mevrouw Warnaar. Ik ben het dus ook niet eens met de stelling, want uh, het is nog altijd zo dat de politie die is er voor onze veiligheid in Nederland. Ja. En dan kom ik bij meneer Welten terecht. Die gaat dan voorbij aan onze veiligheid van alle burgers... als hij burgerlijk ongehoorzaam wordt. Want het is natuurlijk wel de bedoeling... dat hij zorgt dat we in Nederland veilig op straat kunnen lopen... in de winkels enzovoort. Ja. En dat een boerka daarbij niet kan. Maar ik denk dat we het veel breder moeten trekken. Want als hij dan burgerlijk ongehoorzaam wordt... dan ga ik burgerlijk ongehoorzaam worden. En ik hoop alle burgers met mij... Door het en dan ga ik voortaan met een bivakmuts op... zeg maar, ga ik de straat op... en in de supermarkt ja. mijn boodschappen doen. Ja. Omdat ik het zo koud heb. Ja. Maar dat kan toch niet, meneer? Nou ja, ik denk als u een muts opzet in de, in de supermarkt... Het zou, ik, ik zou er niet, niet echt warm of koud van Nee, een van bivakmuts. Ja, alleen ja. mijn ogen zijn zichtbaar. Ja. Dat, is een, uh, dat is een wet. In Rotterdam ook. Ja, dat mag mag niet. je niet mee nee, op straat nee, lopen. Nee, nee. Goed, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik spreek met Annemarie. marie uh, ja, Ik ben het eens met de stelling. Niet omdat ik uh, het wel of niet eens ben met wat meneer Welten vindt of niet vindt. Maar uh, ja, als ik in het bedrijfsleven, als ik het niet eens ben uh, met mijn werkgever... en daarom houd ik mij niet aan de regels die gelden... dan sta ik op straat omdat ik werkweigering uh, doe. Mm. Ja, en dit is eigenlijk precies hetzelfde. Er zijn regels en daar hou je je aan en anders dan zoek je een andere baan. En u zegt eigenlijk ook als, als hij dit allemaal vindt... moet hij dat achter de schermen maar met zijn meerdere bespreken. Ja, dat, dat vind ik wel. Hij heeft een publiekelijke functie. En dan vind ik niet dat hij vanuit die functie deze opmerking kan maken. Hij nee. is een wetsdienaar. En een wetsdienaar hoort naar mijn mening... de wet te dienen ja. en niet tegen de wet in te gaan. Want als hij tegen de wet ingaat... ja, waarom zouden wij ons dan wel aan de ja. wet gaan houden? Nog maar keer. Oh, dan haal ik de winkel, boodschappen lekker zo uit de ja. winkel. Dat betaal ik er niet voor. Nog even de nuancering, want de wet is er natuurlijk nog niet. Dus hij heeft er eigenlijk een voorschot genomen op als die wet er eventueel komt. Dat moeten we er nog steeds nog even bij zeggen. Stand.rel, goedemiddag. Ja? Zeg maar. Um, nou, deze regering is niet op een overtuigend democratische wijze tot stand gekomen. Het is daarom mogelijk dat zoals de regering onder de Duitse bezetting het voor een politieagent wenselijk en prijzenswaardig maakte, dat die bevelen niet met elkaar daarvoor discipline opvolgde, dat het ook nu het beste is het eigen gezonde normbesef niet uit te schakelen. Mm. Ik ben dus eigenlijk wel een voorstander van wat de commissaris gedaan heeft. Ja. Goed, dank u wel. Stam.nl, goeiemiddag. Ja, goedemiddag. Ik ben het totaal oneens met de stelling. Ik kan hier met mijn pet niet bij. Ik zal u even vertellen waarom. Ik woon aan een heel groot plein, waar je soms geen sterveling ziet... Toen zag ik een tijd geleden een auto stoppen. Ik denk, gut, op zondagmorgen. Ja, en wat gebeurde Ik toen er nog boerka was. Ja. Er stapte iemand uit. Ik denk, nou, nog een en nog een. Meneer, toen zei ik een heel lelijk woord. Ik zei wel, verdomme, oh. dat zijn geen vrouwen, dat zijn kerels. Zulke voeten en zulke stappen. Ik heb ook de veiligheidsdienst en de politie ingelicht. En dan las ik een tijd geleden in de krant... S ...werelds grootst gezochte. Eh, uh, eh, uh, kom, hoe noem je dat nou? Crimineel. En, eh, uh, uh, nou ja, die, die... Terrorist? Hmm? Terrorist? Juist, yes, terrorist. Ja. Die, eh, uh, de meest gezochte van de wereld, die was gevlucht in de boerka van zijn vrouw. Nou, wat moet je daar nou mee? Ja. We hoop dus... hopen niet dat hij daar op dat plein uitstapt, in die auto? Nee, dat vragen om ongelukken, meneer. Ja. Goed, dank u wel, mevrouw, voor het bellen. Ja. Uh, er, wordt, er wordt echt heel veel gereageerd, dus het zitten mensen uh, kennelijk heel erg hoog. We gaan uh, doorpraten weer met uh, Magda Benson van D66, maar ook oud-korpschef. Uh, mevrouw Benson u hebt de, de opmerkingen voor zover ze in de uitzending waren. want Ik zei al, de telefoon staat groot groeiend. we moeten zo meteen ja. een brandblusser erop zetten. Uh, zoveel is er gebeld. Wat vindt ja. u van de reacties? Nou ja, kijk, het, het merendeel vindt dan toch dat, uh, dat Welte uh, dit soort uh, dingen wel mag zeggen. Um, en nogmaals, ik, ik ben blij dat u zei dat die wet er nog niet is. Dat die regels er nog helemaal niet zijn. En hij heeft ook nogmaals niet gezegd dat hij die wet niet uit gaat voeren. Hij noemde, uh, nou ja, je begint met aanspreken. Uh, maar arresteren gaat natuurlijk wel een hele stap verder. Dus dan is wel de vraag, komt er dan in zo'n wet te staan dat het dragen van een burka zo'n groot delict is dat je daar mensen voor moet arresteren. Nou, dat vind ik echt van de zotte. Uh, dus in die zin vind ik gewoon dat hij gelijk heeft. Ja. Uh, ja, u zegt van, uh, ik, ik hoorde toch vooral mensen zeggen... dat ze vinden dat hij dit mag zeggen. Maar ik hoorde toch ook heel veel mensen zeggen... die zeggen van ja, hij is politiebaas. Uh, hij heeft uh, zich te, te houden aan, aan de wetten. Hij als eerste misschien wel. En daarna wij nog eens een keer met z'n allen. Jawel, maar het, er is nog geen wet. Er is nu nee, een okay. publiek. De, de, er is een publiek, maatschappelijk debat. Daar heeft hij zelf voor gekozen om een soort voorschot op te nemen. Te zeggen van als die wet er komt. En, en, en ook door de vraagstelling natuurlijk van de interviewer in dit geval. Uh, komt er dan eruit dat hij zegt. van ja, ik, ik, ik ga daar. Ik leg dat misschien wel naast meneer. Dat, dat, dat, zo kun je dat toch wel interpreteren. Ja, nou ja, u interpreteert dat anders dan ik. Maar nogmaals, ik ga wel het niet verdedigen. Ik ga alleen maar. Uh, ik wil het hebben over de feiten. En zoals hij het heeft gezegd, is dat wat mij betreft het deelnemen aan een maatschappelijk debat... wat moet plaatsvinden voordat er een wet is. Op het moment dat die wet er is, zal die wet ook moeten worden uitgevoerd. Maar wel met gebruikmaking van gezond verstand. Ja, ja. Uh, want is zijn achterliggende punt niet... en dat, dat is wat een van de uh, uh, bellers ook zei... Is, is zijn achterliggende punt niet gewoon de, ja, de bezuinigingen die er maar aankomen... te weinig politie voor al het werk wat moet worden gedaan. Zeker in Amsterdam met die zedenzaak die net is geweest... en al die andere dingen die daar voortdurend aan... In de orde zijn. Nou ja, dat was natuurlijk mijn, mijn bijdrage aan het begin... dat ik zeg, waar hebben we het over? Als je het hebt over uh, ernstige zaken die er in de maatschappij aan de orde zijn... dan vind ik ook dat daar de prioriteit uh, naar uit moet gaan... en dat daar de capaciteit van de politie aan besteed moet worden. En uh, de, ja, dit kabinet riep, er komen 3000 extra politieagenten bij. Die komen er dus niet. Uh, de PVV heeft zelfs in zijn verkiezingsprogramma staan... 10.000 extra agenten erbij... Nou ja, daar komt dus helemaal niks van terecht. Nee. Nee, maar dus had hij dat, nou hebben... dat dan niet nog duidelijker neer moeten zetten? Dat dat vooral het, het punt is, de capaciteit... Nou, het was... in het, het Ja, kijk, als je het hele interview had gezien... dan was dit een vervolg op uh, fundamentalisten uh, en, en de vraag daarover. Um, maar dat er te weinig politiecapaciteit is, dat is natuurlijk al veel langer bekend. Uh, en dat je dus binnen de bestaande capaciteit, omdat er niks extra bij komt... prioriteiten moet stellen, ja, dat zal helder zijn. En dan zal, denk ik, voor de politie een boerkaverbod... niet de hoogste prioriteit gaan krijgen. Nee. Nee. Uh, we hebben het trouwens nog even nagezocht. Het is inderdaad zo dat hij per 1 november weggaat bij de Amsterdamse politie. Bernard Welte, is hij wat u betreft welkom bij D66? Want het zou een goede politicus zijn misschien. <laughs> ik weet niet of hij dat. Hey, iedereen is bij D66 welkom. Als ze we tenminste het gedachtegoed van D66 <laughs> omarmen. En als ze maar wel ik... zeggen wat doen wat zeggen, Alexander Pechtold zegt. Nee, want ik zei oh al ja. dat ik dat dus ook niet doe. Nee, doen, dat hè? Is nee. Zo. Ja, nee. Wij, ook wij blijven gewoon ons gezond verstand gebruiken en zelf nadenken. En te veel korpschefs, ex korpschefs in de fracties misschien ook. Dat vind niet goed. <laughs> nou ja, ik zou het wel heel leuk vinden hoor. Nee, goed. Als het uh, tot het Kamerdebat komt... begrijp ik dat u het in ieder geval wel, voor wel te gaat opnemen. Nou ja, en nogmaals, ik, ik zit hier niet om het voor Welten op te nemen. Ik zit hier om uh, te spreken over uh, hoe de politie zijn werk zou kunnen doen... en moeten doen binnen uh, ja. wettelijke kaders. We gaan kijken wat er voor reactie opkomt. Ik dank u voor uw bijdrage aan Stand.nl. Magda Bensen van D66. Uh, stelling nog een keer. Korpschef Welten is te ver gegaan met zijn uitspraak over het boerkaverbod. Eens 65 procent, oneens 35. En er is door 2466 mensen gestemd. U kunt de hele middag blijven reageren op onze Markie Fix is aangeschoven voor de onderwerpen van Dit is de Dag. Ja, de onderwerpen. Nou, we hebben één heel belangrijk onderwerp... en dat is Herman Vinkers. Die is bij ons te gast om te praten over zijn nieuwe CD-DVD... Uh, waarvan de DVD nu al op één uh, staat. Zijn eerste nummer 1 notering in zijn toch wel uh, uitgebreide carrière. Uh, we praten met hem uh, over zijn liedjes, maar ook over het uh, uh, toch nu wel echt definitief vertrek uit het theater, uh, zoals hij dat zelf zegt. Uh, misschien komt hij toch nog wel weer eens terug, weten we hem dat nog te ontfutselen. Maar uh, dat in ieder geval. In okay. Dit is de dag. We gaan het zometeen horen na tweeën. Dit is de dag. dus. Ik wens u vast een prettige dag verder. De woensdag is het. Ik wens u een middag.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 Meer weten of direct aanvragen? Kijk op Frieslandbank.nl. Frieslandbank. Friesland Bank. Willen is kunnen. Asco Schoenberg en het Nederlands Kamerkoor met Rothko Chapel. Het sleutelwerk van Morten Veldman, grootmeester van de stilte. Verder nieuw werk van Hanja Colenti en de bewerking van Schumann's Kinderszenen door Brice Bosé. 12 januari Rotterdam Laurenskerk. 13 januari Amsterdam Muziekgebouw aan het IJ. Kijk op asco Tot 4,5% rente op ons Klimspaardeposito. Kijk op Frieslandbank.nl. Swiss Sense, sinds 1918. Kom proef liggen. Voel het comfort van 100% natuurlijke materialen. En geniet nu van 25% jubileumkorting. Swiss Sense en Matrassen. Onverstoorbaar genieten. Dit is Radio 1.